Met nu Toubac leeft. Er zijn geen bijzonderheden, dat is hem wel lekker. Leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Straks hebben wij de verjaardag. De, de, Onder andere is uh, deze persoon jarig. Vooral die taal ook, hè? In de politiek: mouwen opstropen, rug. We hebben het over dit uh, gedoe: Demonstration, Demonstration, Demonstration time van de De Beats Boys. Waar ging dat ook alweer precies over? En dit. Al deze internationale D-treinen moesten worden ingepland in de dienstregeling. Om Precies, te... en ging dat wel goed, het indelen uh, van die diensttreinen op één e spoor bij Schiedam? Dacht dat niet. Eerst hier, Lucky. We well, laten Lucky. dit radioprogramma. En ja, wat vragen ons af? Onze sfeer hier gemoedelijk. Maar toch ook wat grimmig, want niemand weet wat er komen gaat. Oh, wat klinkt dit allemaal spannend, hè? De sfeer tot nu toe hier zo. Wat vinden we daarvan? Matig. Jazeker, matige sfeer. Dat krijg je altijd ook. Het tweede gedeelte in het radioprogramma. Het is niet compleet, met... Ja! Doe maar door! Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Oh, we steken eens wat geld in dat uh, spul. Dan komt het misschien toch wel goed. Goed, het tweede geld is het We hebben het over geschiedenis. Een van die dingen die is gebeurd is op 4 mei... is de uh, uh, brand in 1897... van uh, de uh, Bazaar de la Charité. En dat was een liefdadigheidstentoonstelling... wat uh, uh, vanaf, negen, uh, vanaf 1885 tot 19, uh, 1897 uh, draaide... Elk jaar werden daar uh, uh, allerlei kunstwerken van welgestelde dames geveild. En andere welgestelde dames kochten het voor vaak te grote bedragen. Maar oh. dat geld werd dan weer goed ingezet voor allerlei goede doelen. Ja, om hoofdjes en, te maken en zo. Ja, dan gewoon, gewoon echt uh, af, bij de armen kwam het vaak terecht. En ja. het was een zeer oude brak die dan ook mooi versierd was met allerlei verziersotjes. En daarachter in de brak hadden ze dan een grote projector... En er werd ook een soort uh, filmtentoonstelling ge gedaan. Toen al? Ja, toen oh, wow. al. En dat werd gedaan met een soort kalklicht. Dat was een etervlam. En die dan allerlei soort dingen projecteerde. Het was echt een beetje een uh, schaduweffect. Dat was heel mooi. Maar omdat die kalkvlam toch waarschijnlijk een beetje te groot werd... en de vlam... Uh, vatten bij allerlei droog materiaal wat daar wat te winden was. Met al die sluiers en toestanden. Het verspreidde zich als Verspreid... een lopend vuurtje. Als een lopend vuurtje en heel <laughs> ja. veel jurkend en vlam. Het oh, was God. echt een drama gewoon. Oh. Uiteindelijk 129 zijn hierbij mensen bij Om het Leven te komen. Brandweer kwam veel te laag. Het, uh, uiteindelijk, uh, Sophie in Beieren, een hertogin, uh, was daar ook. En die kwam daar ook bij Om het Leven. En er zijn alleen uh, schandalen om haar heen, want uh, was het aangestoken? Was het een uh, wraakactie? Uh, nou, voor alles kwam het tevoorschijn. Er zijn vaak ook wel weer uh, tv-series omheen gemaakt... ook films omheen gemaakt... om deze Bazaar de La Charité... Uh, wat dus afbrand in uh, 1897. Oh, dus uh, ver in het verleden. Ik heb een bericht dat iets minder ver in het verleden ligt. Want in 2019 was de kroning van koning Rama X van Thailand... en hij is toch helemaal niet zo oud, hè? Die... Uh, hij is zelf van 1952, dus hij is 72. Wordt hij dit jaar? Maar uh, de, uh, b -b -b -b heel grappig is dan wel: van dat zijn ouders. Die, uh, hij zelf is ook impopulair. Maar in 2011 werd de Boeing 737 in beslag genomen in München. <tieks> Het toestel werd niet toegelaten, omdat uh, een 20 jaar oude vordering was van een Duits bedrijf. dat de Don Mueang Tolwee had aangelegd. Sorry, de vordering bedroeg 36 miljoen. Uiteindelijk heeft de Thaise minister het uh, bedrag voldaan. Ha, grappig. Ja, het grappige is deze. Rama X is, uh, is eigenlijk niet zijn echte naam, hij heet het ook heel anders. Maar als, uh, ja, al die. Uh, spreek het maar eens uit. Ja, een, uh, alle een koningen in Taiwan. Leger. Want ik ben in Taiwan pas alleen geweest, is dus me uitgelegd. Al die koningen heten gewoon Rama 1, Rama 2, Rama 3. Omdat dat makkelijker is. Omdat de namen gewoon veel te moeilijk zijn. 1878. Hij kwam voor het eerst uit. althans voor het eerst werd hij gedemonstreerd. Deze dingen. Dit apparaatje. De fonograaf. Door Edison gedemonstreerd. In 1878. Het, uh, het lukte uh, Edison in 1878. Op 19 februari. Een paar maanden eerder om een geluid uit te krijgen. En ook weer af te spelen. Want dat was vaak het probleem. Want hij had namelijk de fonoautomaat. Die in 1860 al actief was door Eduard Luan Scott de Martineville. Die had er al eerder iets bedacht. Die had namelijk bedacht om geluid op te nemen. En dan dat te laten schilderen met een soort kwast. En dan had hij op glazen platen had hij dus wel een afbeelding van het geluid. Maar kon er verder niet zoveel mee. En deze Edison wist dat telling met allerlei patenten bij elkaar te voegen. En daar was hij heel goed in om daar uiterlijk geluid uit te krijgen. Dit was dan tot met de voorloper op uiteindelijk weer de grammafoon. Uh, nee, er, zit nog een tussen er zijn alleen tussenapparaten geweest... wat uiteindelijk eindigt naar de gramofoon uh, pla platenspeler. En die kwam uiteindelijk door met Emiel Bremmer op de, op de markt... met de 78 toerenplaats. Maar goed, dat had allemaal te maken met rollen... met was die erin gesmeerd werden. En uiteindelijk kwam je dus... Die, die, die geluid werd dan vastgelegd op die rol was. Die kon je uiteindelijk maar vijf keer afspelen... en dat was het versleten. Dus het was echt een pure luxe artikel... wat je dan een paar keer kon laten horen. Daarna nou, was het stuk. Oh, was het groot stuk? Een ja. stuk gewoon. Nou ja, dat zie je bij ons ook al, hè? Ja. In het 1960 uh, wordt de eerste grote Delta-dam gesloten in de Zandkreek tussen Noord- en zuid Ja, je had natuurlijk in 53 volgens mij was de, was de grote overstromingen en toen zijn ze zijn natuurlijk toen heel hard aan de gang gegaan. En toen hebben ze dus die. Uh, de, dit was de eerste grote Delta-dam. Nou ja, die hele Delta-werken. Nou ja, er is natuurlijk enorm lang aan gebouwd, maar uh, gelukkig kunnen we ze af en toe dicht doen, anders zou het nog steeds een uh, een narigheid zijn geweest, ook uh, afgelopen winter weer, hè? Zeker. Goed, iets anders. 1976, een treinramp in Schiedam. Uh, 24 mensen bij de dood vinden. Dat begon op dit... In 1976 vond een van de grootste spoorwegrampen in de Nederlandse geschiedenis plaats. Bij het plaatsje Schiedam, op het baanvak Rotterdam Hoek van Holland. Beter bekend als de Hoekse lijn. Het is een bizar verhaal van drie treinen op hetzelfde spoor. Nou, ik probeer, ik probeer het even uit te leggen. Al deze internationale D-treinen moesten worden ingepland in de dienstregeling. Om te voorkomen dat de D-treinen achter een langzamere stoptrein terecht zou komen... werd er een trucje bedacht. De D-trein zou bij Schiedam via het linkerspoor de stoptrein op het rechterspoor inhalen. Om vervolgens bij station Schiedam-Rotterdam-West weer op het rechterspoor te gaan rijden... Als dit was gelukt, zou de stoptrein vanuit Rotterdam richting Hoek van Holland vertrekken... en de stoptrein in tegengestelde richting passeren. Uh, begrijpt u het nog? Nou, uiteindelijk was het zo dat fijn dat de speciale trein die er tussen werd... bij het uh, hele traject, die moest zeg maar, even wachten... en dan kon hij op een bepaald tijdstip er precies dus doorvliegen... en dan kon het normale trein, uh, bestel, uh, rooster weer doorgaan... Ja, tot een van die treinen dus uh, een vertraging kreeg. En dat kwam omdat de treinkonderkeur werd afgeleid door een, uh, een, een, een trein... Een draadje op het spoor? Nee, doordat iemand zei van... Ik weet niet, moet ik nu overstappen of niet? Ja, ja mevrouw... En daardoor uh, was hij te laat. En daardoor was hij te laat. En was het tijdbestek waar hij in kon reizen, was verloop. en oh, waar een gast bovenop elkaar kwamen ze. Recht op elkaar. Dat oh, is echt wat de verantwoordelijkheid ook dan, hè? Ja, uiteindelijk. En deze conducteur, <coughs> ja, die voelt zich leven lang schuldig natuurlijk. Ja, ik denk het ook wel. 24 mensen dood. Ik heb ook nog wel een bijzonder bericht, vond ik ook wel. Dat in 1675, dat is natuurlijk ook wel heel lang geleden... maar toen gaf King Charles II, dus de voorganger van deze koning Charles... opdracht voor de bouw van het koninklijke observorium Greenwich... En uh, uh, dat is een sterrenwacht. En die is het meest bekend als eikpunt van de Mederiaan van Greenwich. Je zegt al: Greenwich Time is vanaf daar begint het uh, plus 1, min 1 en zo. Oh ja. Maar het is wel grappig, want er valt elke dag om exact 1 uur middag een tijdbal ter synchronisatie van de klokken van de schepen op de zee. En dat is dus bedacht door John Pond, een Oké. Okay. Nou, dat vond ik toch wel een leuk. Weet je, een no. tijdbal. Iedere dag om 1 uur. Tijd. Okay. Is er, uh, Is zijn daar, er beelden van? Zijn er be <laughs> ja, dat zat ik Ik vind het wel leuk. Ik vind het, dat zijn van die suffe berichten. Ik denk, oh ja, oké. Okay. Precies een jaar geleden een rechtbank jury in New York oordeelt in de zaak Ed Townshead en uh, uh, Ed Sharon over twee nummers: Let's get it on and think it uh, uh, out loud. En de ene gaat over Ed Sharon, de andere gaat dus over Marvin Gaye. Oh. En Ed Townsend heeft het nummer uh, meegeschreven met Let's Get It On en vindt dat het heel erg op elkaar lijkt. Nou ja. goed, de jury heeft ernaar geluisterd en vond dat dat niet zo was. Wij willen dat ook even horen. Will your eyes still smile from your cheek? in mm. een mm. Baby, man! Nou goed, dat gaat nog een tijdje door. Heart Natuurlijk kan je wel dingen het vinden dat je denkt. Het lijkt wel een beetje op elkaar maar om te zeggen dat het nou echt een kopie is. Nee, dat is weer gezocht, dus Ed Sharon kreeg gewoon gelijk. En hoeft er waarschijnlijk niet miljoenen te, te be, uh, ja, hij geeft betalen. Ja, begrijp man dan gewoon voor het idee dat 1 miljoen of zo. We moeten kijken wat die plaat heeft opgebracht. Die van Ed Sharon? Oh ja, ik denk het wel hoor, echt waar? Denk out loud. dat dit is een echt. enorme hit geweest. Oh mijn god, ik krijg er altijd kriebel van. Man met ja? pijn, ach, ach, ach, met de gitaar. Ja, nou ja, ik, vind, ik vind hem wel. Uh, ik ben wel een fan van hem. Ik vind hem ongelooflijk muzikaal. En uh, daar, daar mag best, uh, hè? Daar Mag best wel. Uh... Ja, daar mag wel eens aandacht voor hebben, zeker. Ja. Er mag wel eens aandacht voor komen, zeker. Dat is er ook helemaal niet geweest, geloof ik. Ed Sheeran aandacht. Nee, nee, echt nee. nooit. Nee. Misschien <laughs> moeten we het eens dus doen gewoon wat meer van Ed Sheeran draaien. Want het lijkt me dat het een goed idee is, echt. Ik dat een zakje in mijn kost, maar ik weet niet. Goed, eerst even uw muziek, straks de verjaardagen. yourself right now 86 TV's. Heet Worn outbuilding in het uh, Tweede gedeelte programma. Het is er weer tijd voor, natuurlijk. We kijken wie het er jarig is. Ja, we gaan delen uit. En degene die jarig zou zijn geweest, en ja, we hebben het al vaker ze hebben stilgestaan. Maar toch blijft het een bijzonder verhaal over Alice Little. En die werd geboren, werd geboren in 1852. Overleed in 1934. Zelfs de muziek voor Lewis Carroll. En Lewis Carroll heeft onder andere de Alice uh, in Wonderland geschreven. En deze uh, Lewis Carroll... die was eigenlijk gewoon wiskundedocent. En, maar uh, hij ontmoette deze Alice Little... toen ze nog maar vier jaar oud was... En dat bleek op dat haar vader weer bevriend was met hem en uiteindelijk was hij een verwend eh, fotograaf, amateurfotograaf. Hij maakte foto's van haar. En eh, later nog een keer, nog een paar jaar later, de eerste keer was ze vier, later was ze zeven, geloof ik, ja. En uiteindelijk tijdens het fotograferen verzon hij allerlei verhalen, allerlei leuke verhalen, bizarre verhalen. Nog eens een keer, een paar jaar later, eh, gingen ze boottochtjes doen, gingen ook vriendinnen mee en hij bleef maar fantaseren over allerlei dingen. En elke speelde Alice een hoofdrol in die verhalen. Hij had gewoon de crush on her. Ja, uiteindelijk bleek hij ook dat hij wel erg close was met, uh, met kinderen. Wat die ouders niet altijd even leuk vonden. Maar goed, dat hebben ze uiteindelijk ook verboden. Uiteindelijk heeft Alice toch hem aangedrongen. Al die verhalen zijn mooi. Maar schrijf ze een keer op, Louis. Want ja, anders zijn ze verloren. Ja, uiteindelijk heeft hij dat gedaan. En toen heeft hij het eerste manuscript met ook mooie tekening naar haar opgestuurd. En uh, Dat was in 1862 en uiteindelijk deze eerste versie heeft ze later nog weer verkocht. Toen ze aan de grond zat financieel en daar heeft ze nog ruim uh, 15.000 pond voor gekregen, omdat zij toch wat geld toch wel nodig had. Met deze Alice Little was dus eigenlijk de inspiratiebron de Muse voor dus Elvis in Wonderland. Alice in ja leuk. Vandaag is. Wacht even. Selis een dat zie die gelijk Johnny Depp dansen. Ja, die zat erin ik. Geloof. Ja, die heeft uh, die, uh, in de laatste film van haar. En als we het toch zeg maar over uh, uh, uh, uh, uh, verjaardag hebben. past dit er ook bij natuurlijk, hè? I'm sorry I interrupted your birthday party. Uh, uh, thank you. It's birthday. Ha, ha. Nou precies, verdammel <laughs> nog uh, meer. Vandaag is uh, ook de geboortedag van Hector Marius van Venema, en uh, hij is in 1901 geboren, overleden in 83. En gaat er natuurlijk bij alle Zandvoorters een belletje rinkelen. Want we hebben het van Venemaplein in Zandvoort. Ach. Maar hij was ook uh, burgemeester in Nederland. Of in Nederland, uh, uh, in Zandvoort. Vanaf 1948 tot 1966. En uh, het mooie is, het is natuurlijk nu uh, de, de vierde. En uh, hij heeft dus wel onderscheidingen gehad. Hij was officier in de orde van de Oranje Maar ook, vanwege zijn hulp uh, aan Joden... is hij onderscheiden door Yad Vashem als rechtvaardig onder de volkeren. O. Dus blijkbaar heeft hij daar ook... Uh, Heel actief geweest met, uh, met, uh, in het verzet en alles. En uh, met het uh, uh, laten onderduiken, denk ik. Ik, uh, ik ruik een film, een Sandvoortse film. Dat zou mooi zijn. Kijk ja. of er nog een Sandvoortse filmmaker uh, opstaat. Ja. Nelly vrijdag. Uh, vrijdag. Uh, vrijdag. Is, is uh, ze vandaag 88 geworden? Ja, oud al, hè? Oh. Ongelooflijk. Uh, bizar. Ze is op drie dus drie maanden op de toneelschool zat. Is ze verwijderd omdat ze asociaal was recalcitrant. recalcitrant, gebrek aan fantasie, geen talent. En uh, uiteindelijk heet ze Nelly Wiegel uit de bekende Wiegel-familie. Politiek flink links en opstandig in de jaren 60 uh, bij de vrouwenbeweging. Uiteindelijk ook nog tien jaar gewoond met een vrouw. Uh, uiteindelijk woonde ze heel lang op de Prinsengracht. Toen ze in 1979 is ze uiteindelijk naar een wooncentrum uh, uh, in de Jordaan uh, overgegaan uh, Om daar te gaan wonen, om wat rustiger te wonen. Uiteindelijk uh, het bijzonder. ze begon met Wim Kan bij het theater. Ja. Uiteindelijk heeft ze ook nog actie gevoerd... tegen de Noord-Zuidleen in Amsterdam. En zijn bezakking heeft dat veroorzaakt natuurlijk. Uiteindelijk kennen haar... eigenlijk iedereen alleen nog maar van dit, hè. Ja. Flodder. Elke dag zien we haar nog. Oh ja, als je hoort dat ze reken als je trant was... heeft ze gewoon volledig zelf gespeeld. Ja. Dus dat Denk is wel, wel heel grappig. Asociaal gedrag. Ja. Echt gebrek aan talent. Nee, zonder gekheid. Hij ja. heeft zo ontzettend veel gedaan in haar leven. Tot ja. 2018 heeft ze in allerlei dingen... in allerlei films, in korte films, En ze leest gewoon 88. Dat is wel een hele respectabele leeftijd hoor. Echt, het grappige is, hij heeft twee zoons. De ene is de auteur, schrijft boeken. Ritselingen. En die staat best hoog op de lijst. En de ander woont no. in Japan. Ja, leuk. Wat ja. grappig. Ja, uh, ja, over boeken gesproken. Oh, in 1940 is Robin Cook geboren. Hij wordt vandaag... 84. Kok Robin ken ik wel, maar niet. Uh... Robin Cook. Nee. Maar hij heeft dus enorm veel medische trillers geschreven. En een hele bekende daarvan was coma, die is ook verfilmd. Oh ja. Dus, kijk, zie je, er gaat toch een lichtje branden. Maar ik heb er meerdere van hem gelezen. En, was een... en altijd en werd het altijd beschreven: van uh, ja, zij ging een hamburger eten. Maar in die hamburger was dat toch nog een rood stukje. En, dat, en, en toen ging die dat naar binnen. En toen begonnen allerlei en vertelde hij wat er allemaal in het lichaam gebeurde. Waardoor het lichaam stuk ging. Oh. Dus, uh, en, en ook bijvoorbeeld dat er een of andere slachterij was waar ze gehakt maakten. En er was gewoon een, een man en die uh, gooide gewoon uh, mensen die niet leuk vond. Gewoon gooide in die molen, weet je wel. Dat soort dingen. Ja, ja, het, is het, het is de moeite waard. Robin Koek, ga eens kijken. Want uh, hij heeft een behoorlijk oeuvre geschreven. Audrey Hepburn, zelf vandaag aardig jaren zijn geweest, overleed. En toen was ze nog niet eens zo oud eigenlijk. Nee. Maar je was in Ze was 54 geworden. 54, en bizar. Ze is geboren in België. Maar heeft heel lang in Nederland gewoond. Ze heeft de oorlog ook meegemaakt hier in Nederland. En uh, zij had. Ze haalde heel veel kracht uit het boek van uh, Anne Frank. Ze her, uh, ja. Ze herkende ook heel veel van zichzelf in het boek van Anne Frank. Uh, het bleek ook dat haar vader, waar ze uiteindelijk uh, geen contact meer mee had... ook een, een Duitse spion was, geloof ik. Die uiteindelijk door de geheime dienst in de gaten werd gehouden. Nou, ze heeft natuurlijk in heel veel films gespeeld. Uh, ze heeft echt ongelooflijk veel prijzen in de wacht gesleept. Onder andere voor Roman Holiday een Oscar. Een Befta Award. Een Global uh, Global, ja. global uh, Emmy Tony Award. Nou, het is... Het is dus een van de weinigen die zoveel prijs in de wacht heeft. Ongelooflijk. Uh, uiteindelijk uh, nou ja, goed, is overleden in 1993. Ja, ik heb wel horen fluisteren dan dat iemand ook al zei dat ze haar tegenkwam. En ze was altijd zo graadmager. Was, hè? Ze was ja, echt heel, ja, dun. Ja, heel dun. Maar die rook gewoon aan haar adem. Dat ze eigenlijk ook uh, uh, waarschijnlijk uh, uh, anorexieachtig was. Dat is echt een, uh, heb je een beetje een alcoholische... Vreemde chemische lucht in je, in je adem. Oké, okay, die meneer. Dus dan denk ik van ja, ja, dat, ja, dat kan. Maar ja, ze is er rijk mee geworden. Niet oud. Dus uh, ja, maar ja. Vooral, je moet vooral rijk worden. Ja. Maakt niet uit of je hier de dood gaat? Nee, dat nee, is dat precies. Als je maar bekend bent geworden. Hè. In 1952 is geboren uh, Maria Mendiola. Dat is een Spaanse popzanger. Ze is helaas overleden drie jaar geleden. Maar uh, zij was uh, zeer bekend van de groep Baccara. Ah. Dan uh, show, me, I'm a lady. En uh, uh, yes, sir, I can boogie. Oh ja. ja dat was dus in mijn begintijd. Uh, dat ik al uh, uit begon te gaan en net werkte. Was ik 14, 15, 16 jaar. Ik vond dat een, een hele leuke uh, muziek. En uh, misschien kunnen we daar wel voor de lol weer. Het is toch zomer bijna. om daar toch een Jolanda keuze van te maken. Ja. Nou, uit nostalgie. Piazza Dora Dora zou vandaag jarig zijn geweest. En Piazza Dora, ja, die ken je natuurlijk al meer van één plaat die ze heeft gehad. Ja. Ze wordt vandaag 70. Ze heeft regelmatig de Golden uh, Raspberry gewonnen. De award voor echt slechtste nieuwe speel. Slechtste nieuwe ster. Decennium. Verschillende film waar ze helemaal totaal geen indruk heeft gemaakt. Het is echt een B-actrice geworden. En ze heeft veel kritieken gekregen. Onder andere ook omdat ze in 1988 het Mary Pickford huis kochten in Hollywood. En dat gewoon geheel lieten slopen gewoon. Dat is... Heel bizar verhaal. Op YouTube kan je er al oh? filmpjes over vinden. Vooral ook het huis van Mary Pickford en uh, Douglas Fairbanks. Die hebben daar ontzettend veel feestjes gehad. Heel veel mooie tijden meegemaakt. Dat huis was in redelijk goede staat nog. Maar zij wilden daar iets anders bouwen. Deze Pia Dora. Een bizar verhaal gewoon. Ja, Uiteindelijk zeker. Degene waar ze... Um, Oh nee, dat is een andere. Jackie Jackson is vandaag jarig. Ja, dan yeah, Jackson. Jackson 5. Dan Jackson 5. Uh, uh, die is natuurlijk begonnen met Tito en uh, Jermaine Jackson. Dat heette toen de Jackson Brothers. Begonnen ze muziek te maken. Later kwam er nog een hele rare gast bij. Nou, weet zijn naam even niet. En Marlon kwam erbij. Marlon Jackson. En toen werd het de Jackson 5. En hij was voor altijd de hoge tenor die het geluid ja, nou, naar boven afronden, zeg maar. En later ging hij solo... en dan had hij onder andere geplaatst met dit. Ik hoorde geen Jackson. Nou, ik, ik doe me best een beetje denken aan Michael... Wie? Nou, die ken uh, ik Michael niemand. Jackson, Ik uh, ken die? Nou, we die? Niet. Noem maar goed. Uh, hoge tenor. En uh, later heeft hij heeft twee solo albums uitgebracht. Dit was 1973. Later bracht hij dit uit in de jaren 80. Echt die sound van de jaren 80. Echt zo'n klapje erin, hè? Be the one. <laughs> dit werd een klein hitje voor uh, Jackie Jackson. Hij wordt vandaag 73. Ben jij degene die mijn bel doet rinkelen? Nou, ik vind het wel een leuke titel. Are you the one that rings my bell? Oh, kijk. Tienerling. Ja. Uh -huh. Heel leuk. Ik, uh, ik, ga, ik ga zo even die uh, ja. ene nummer opzoeken. Ja, ik ben benieuwd wat je Maar we gaan zo omkeus. eerst naar het Nieuws nog, hè? Nog ja, wel, uh, zo zeker. Dan. Eerst even een lekkere muziek hier op de radio, dames en heren. Jennifer, het is een oud nummer van de Everything Everything. En ik vind het zo bijzonder. Elke keer als ik draai, denk ik, wat apart. Die stem buigt zich in uh, alle kanten gewoon op. Everything, everything. Ze weten me altijd weer verbaasd. Met, ja, het zit in die stand-dingen. Het gaat dan ook al. Zo. Het blijft boeien. Jennifer. Vakantie, liefde, van vroeger. Ben je niet? Er zit, iets, er zit iets van pijn. Een man het pijn. Oh, dat is altijd fijn. Oh nee, niet. Gewoon niet pijn. Ja, Raw Data Fuel. to hete, Album en dat hoorde je hier. Everything, everything. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. De Zandvoortse berichten. Dat zei ik al hoef je niet uh, te herhalen. Ja. De, de camping Santofoeren uh, hebben aangepaste plannen. En uh, ja goed, de ontwikkeling uh, is van de steun Fanatiek bezig. Uh, ik zag in de stand van zijn krant dat er positief uh, werd ontvangen. Ik snap niet helemaal wat er positief werd ontvangen. Want ontwonenden en uh, mensen die daar een standplaats huren... Uh, hebben alleen manieren ingesproken dat ze er niet mee eens zijn. Maar het lijkt toch uiteindelijk wel allemaal door te gaan. En uh, de eigenaren hebben uh, haast gemaakt. Om, uh, opnieuw uh, hebben ze ook uh, gestuurd dat ze weg moeten gaan. Per 1 maart 2025 moet het volledig ontruimd zijn. Oh, en, uh, het moet dus uh, worden 250 uh, villa's worden daar geplaatst. En ze denken dat er meer drukte komt. En er komt ook geen uh, speciale weg. Uh, nieuwe bij de rondom, nieuwe ontsluiting weg zouden komen. Die komt ja. ook niet. Ja. Ik zit zelf ook, waarom zouden er meer? Uh, meer auto's komen. Want er komen volgens mij minder uh, standplaatsen. Er komen 250 villa's. Volgens mij zijn er nu meer uh, mensen die daar zitten. Dus voor mij lijkt het me minder verkeer. Maar goed, dat heb ik niet genoeg verteld. Ja, maar ze komen allemaal met twee auto's. Hè? Oh, dat is ze Zit mama er de hele week? Ja, klopt. Met kinderen? En, ja, je hebt gelijk. Uh, of papa? En nou, het uh, uh, wordt wel duur. Ik denk niet of je een hele week kan betalen in zo'n uh, villa... Ja? Dat is natuurlijk wel weer prijs. Of het is eigendom, hè? Tegenwoordig Kink. heb je toch al die tv-programma's? Ja. Dan kan je allemaal villa's kopen en die kan Top. je uren, Ik heb Maar je kan er ook zelf in gaan zitten. De Dutch Voordeel. Ik heb wel eens gekeken wat zo'n villa kost. Nou, dat Behoorlijk. is een gewoon huis, hoor. Wat je betaalt. Ja. Ja, en dan heb je nog pacht wat je mag ophoesten. Ja. Ik ben er zelf bekend mee. Maar uiteindelijk... Um, uh, ja, blijkt dus dat het allemaal wel volgens de regels gaat. En de werkzaamheden, uh, daar moeten ze nu gaan kijken. Dat is het enige waar ze nog naar kunnen kijken. Gaat het allemaal volgens de regels, de wetgeving? Want ja, ga je flora en fauna niet onnodig benutten? Ze zijn wel blij, zegt de gemeente, met het aanleg van een nieuwe realering. Re dat was ook wel eens nodig. Ja. Dus ja, ze willen voor 15 mei 2025 alle vergunningen rond hebben. Nou, ik vind het wel uh, heel ja. erg naar voor degenen die, die daar waren. Ja. Maar ja, ik heb er zelf geen invloed op. Uh, wat ik wou vertellen, dat, uh, op het water zag je hem niet. Maar Ab Zwemmer is 19 jaar vrijwilliger geweest bij de KNRM Zandvoort. En uh, op 20 april is op gepaste wijze afscheid van hem genomen. Hij vond het wel mooi zo. Hij heeft nooit echt uh, meegevaren... Maar hij was, eigenlijk, uh, hij was eigenlijk de tractordrijver. Wat inhield dat hij de tractor bestuurde die de reddingsboot naar zee bracht. Wacht even hoor, hij is nooit meegevaren? Ja, bij de, Karin, de Koninklijke Nederlandse Redmaatschappij. Hij is alleen op die trekker gebleven? Ja, ja. Hij, had, hij, zei, hij zei ook van voor mij geen latte voeten. Zei hij. Laat me zitten. Maar hij vond het wel, uh, wel mooi dat met die boot en zo. Dat, was, en, dat had hij niet moeten zeggen. Want Nu word ik ontzettend afgeleid om dat te zeggen. Dat is een heel raar idee dat je nooit op die boot bent geweest... Dan dat je altijd op de trekker bent ja, gebleven. Misschien, misschien wordt hij gauw zeesiek, je weet het niet. Maar ja, vorige week is hij in ieder geval met taart en cadeaus afscheid genomen. En hij zegt ook, ik heb een mooie tijd gehad bij de KNRM. En uh, ze kunnen me voor een schilderklusje altijd nog even bellen. Dus, uh, nou, leuk. Ik, uh... ja, ik vind het wel mooi. Maar ik vind het wel een heel grappig idee, gewoon... Ja. dat hij nooit op die boot is geweest. Alleen heeft die boot alleen getrokken op de trekker. Maar we uh, oh, ja, tot later. Maar wat leuk is ook van de KNRM, hè, want ik vertelde ze al... dat uh, komende week die... Uh, NPO1-bussen staat, maar ja? uh, Jan-Willem van der Bout uh, is ook van de KNRM en die heeft dus een uh, lintje gekregen op 26 april vorige week. Ja. En uh, samen met uh, Jacques Overpelt, die zijn allebei uh, benoemd tot lid in de orde van de Oranje Nassau. En Jan-Willem is al 23 jaar zo wat vrijwilliger. En hij is nu ook uh, schipper op de reddingsboot Annie Paulies. Nou, niks anders dan respect voor de mensen die ja. bij de Ringsbrigade werken, want het is allemaal vrijwillig. Ja, en je, bij nacht en ontoe gebeuren vaak dingen. Ja. dus dan moet je s nachts uh, racen om, uh, om daar uh, te zijn, om mensen te redden. Het is wel, ja. wel stoer. Ik ben benieuwd uh, hoe die post. Is die post al aardig? Uh, is die, wordt die al gebouwd? In Noord of in Zuid? In Zuid. In Zuid. Eerst in, ja, zuid, nou, later in Noord. Uh, ja. Het begint wat te worden. Ik, vind de, ik vond die andere eigenlijk wel wat leuker om te zien, maar. Je weet niet uh, wat ze nog meegemaakt Het karkas staat. Het is gewoon, gewoon een vierkante doos, zeg maar. Ja, oké. Okay. Niet te moeilijk. Niet ingenieus, ja, maar wel, nee. Het moet functioneel zijn. En binnen de begroting, denk ik. Ja, dat ik, vind denk wel, dat ook wel, ik vind het wel lastig als ik op mijn balkon zit. Op mijn, op mijn appartement, dat ik erop uitkijk. Dat vind ik wel irritant. Ja, maar je ziet ze wel uitrukken dan als er wat is. Precies, van die mooie vrouwen. Van ik die zie je allemaal uh, Pamela's uh, ja. Uh, rennen. Ja, ik heb er nu heel veel fantasie bij. Misschien valt het een beetje tegen. Dat ja, ik dat denk kunnen. het ook wel. Goed, uh, nog andere sand voor het bericht is de, de Pre-Pride Woman Party. Een aanloop naar de Pride at the Beach uh, Vrijdag uh, 10 mei is de Pre-Pride Woman. En uh, je hebt ook nog de Pre-Pride Hetero. En je hebt ook de Pre-Pride. Nou, maakt niet ja, Dat de laatste verzin ik gewoon. Maar je hebt... goed. Dit uh, is bij Paviljoen Ons. En het begint om uh, 6 uur. En dat is een kleurrijke sfeer... Zwingen met beats van dj's. Dit is van. Mijn god, dit is. Wat is dit? Maar die gaan ze ook nog tickets voor vragen. Al? Oh. Is dat de bedoeling dan? Ik weet niet, misschien gaan ze daar uh, zorgen dat ze extra vlaggen kunnen kopen. Onder zoals? de mom van uh, Pre-Pride Woman Party ga je een feestje geven... en dan vraag je 16 euro intrede. Ik vind het een beetje <coughs> vraag. Nou, misschien krijgen goed. ze wel twee bonnen. Ja, nou goed. Uh, tijd voor uh, de Jolandekeus. Ja, hij staat klaar. Bakkerat. Hij staat klaar. Het yes is een sir. bijzonder persoon die jarig is. Nostalgie. Ja, een beetje foute disco vonden we het altijd. Ja, maar toch wel leuk. Toch wel leuk. Nou, laat me horen. Ja, hij, hij draait al. Hij draait al. Nou, oh ja... Oh, yes. Dat zag hij. Mee kreunen. Altijd weer opmerkelijk. En zeker gelinkt aan de, aan de geschiedenis en de verjaardagen. Die ja, van de dames jarig. was jarig. En volgens mij de zangeres. Ja? En ja, uh, welke zangeres was dat dan? Ja, die is niet mooie. Die mooie. Zij heette Maria uh, uh, Merdiola. Ze is van 1952, maar volgens mij leefde ze niet meer, wat ik al net zag. Oh. En dat heb je toch? Oh. Ze is overleden in 2021. Oh, nog niet eens heel lang geleden. Ja. Net geen 70 geworden. Een mengeling van pop en disco. Ze waren een populaire Spaanse popgroep uit de jaren zeventig. Ik hoorde zelfs ook een klein beetje Duits erin net. Oké. Okay. Ik, uh, ik heb al uh, zo hard meegezongen dat ik niet kon uh, meeluisteren. Wat, ja. hoe, hoe, ze, hoe ze de uitspraken. Had je geen poster van hun hangen? Nee. Nee, oh. nee dit was nog een beetje het goedkope disco. Oh. Da daar distancieer ik me van. Ik weet niet of ik zo bewust was in die tijd al. Nou, zij dat was ik... meer het achtergrondkoortje. Uh, want ze, ze zong bijna niet. Die andere heette Maite Mateos. Oké. Okay. Nou goed, leuk. Maar we waren flamenco danserresten. Vandaag die leuke handbewegingen. Dat zagen uh, wij net. Wat <laughs> moeten we doen? Daar nou, draai je handbewegingen om. Dat is toch weer een ja, afwisseling. Dat was een heel saai clipje. Ja. Met zo'n roos op de achtergrond. Ja, nog... bakker roos. Oh, dat wist ik niet. Oh. Goed, de... we hebben nog een stukje geschiedenis staan over het uh, bloedbad in Kent State University 1970. On May 4, 1970, the Ohio National Guard opened fire on students protesting the Vietnam War. Het was een bizar verhaal bij deze Kent State University... ...die waren heel veel demonstraties. Dat kwam onder andere omdat Nixon... president Richard Nixon authorized a preemptive strike... ...for troops to cross from South Vietnam into Cambodia. Two days later he made a televised speech... ...justifying these actions. This triggered a new wave of anti-war demonstrations... Op 1 mei, de dag na Nixon's announcement, two twee peaceful rallies were held at Kent State University in Kent, Ohio. Het werd een, een, ja, een uiteenschakeling van demonstraties die eigenlijk allemaal heel vreedzaam, heel rustig verliepen. Allemaal bij deze Kate State University. En uiteindelijk op de derde dag kwam uiteindelijk nog uh, de, de National Guard erbij. Omdat ze toch wel heel veel rommel maakten. Ze trokken alles overhoop. Uiteindelijk bleek het toch allemaal wel rustig te verlopen. Het was bijna allemaal de. Kop ingedrukt, in de kiem gesmoord. Tot er eindelijk een aantal van de National Guard zich omdraaiden. Zoals witnesses zeggen: 28 van de guardsmen die op een hil. fierden tussen 61 en 67 shots. Samen in de air. En sommige direct aan de protesters. Ongelooflijk waarvoor ze dat gedaan hebben. Want het was eigenlijk in de kiem gesmoord. Op dat moment de Card, Of ze nog heel veel frustratie hadden. Omdat ze toch wel erg waren bekogeld met stenen. En met, met van alles en nog wat. Schoten ze. En uiteindelijk waren er dus vier studenten. kwamen daarbij om het ontleven. Eén zwaar verwond. En eentje verlamd. Dus dit is een bizar verhaal. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook allemaal weer terug te vinden. In de geschiedenis. In de muziek. Een van de platen die het erover gaat. Ik noemde hem al The Beach Boys. Het klinkt als een heel vrolijk plaatje. Ja. Maar dat is het dus duidelijk niet. De Demonstration Time voor de Beach Boys. Het grappige. De hoes van het hele album ziet er ook heel anders uit dan normaal met de surfborden die zij bij zich dragen. Dat was echt wel een, een statement. Dat ging over de boetbad Kent State University in 1970. En toch? Ik moet het toch zeggen. Peggy Lee, I'm a Woman. Nou, daar hoor. is het van gestolen. Ja, zeker. Ik denk misschien dat zij nog wel eerder waren. Dat zou ik nog wel kunnen? Eh? Nou, dat denk ik niet hoor. Ja. Goed, wat doen Ja, meer? wat hebben we nog meer? Ik heb nog meer uh, dat er. Uh, een enorme tornado's waren eigenlijk in Amerika en uh, toen was er uh, was dat Branson, een jong kn knaapje van negen jaar, dat met zijn ouders Wayne en Lindy, zat hij in de auto en uh, toen kwamen ze in een van de tornado's terecht. De auto bleef weinig over, beide ouders zwaar gewond. Die vader brak onder meer zijn nek, rug, meerdere ribben en What? zijn arm en de moeder van het gezin brak haar brak ook onder meer haar rug en nek... en uh, een geperforeerde long en een gebroken kaak. Okay. Maar ja, het is niet te geloven. Het negenjarige jongens, die klom uit de auto... liep in het donker, bijna twee kilometer... door alle puin van de tornado. En die heeft aangebeld bij een buurman. Die heeft hem geholpen om hulp te regelen... voor zijn zwaargewonde ouders. En uh, hij zei nog wel tegen zijn ouders... voor die wegging... Don't die, please. I'm coming back. En uh, nou ja, ze liggen momenteel in het ziekenhuis, de ouders, maar de verwachting is dat ze allebei volledig gaan herstellen... In de tussentijd heeft het gezin geen inkomen. En er is dus een actie gestart om het gezin dus te compenseren. Inmiddels is het al 20.000 euro opgehaald. Ja, wij Nederlanders zijn dat dus veel uh, guller volgens mij. Ja. Maar, uh, maar ja, jochie heeft dus gewoon echt het leven van zijn ouders gered hierdoor. Bizarre, die man zoveel dingen heeft gebroken en uiteindelijk ja. nog gered. Dat het goed gaat komen. Bizarre... Dat je je rug kan breken en je nek en weet ik ja. veel wat allemaal. Alles je stuk, behalve mijn hersenen werken nog. We oh. kijken of je alles nog elkaar kan zetten. Nou vindt, ja, ik denk dat, dat hij dat hij niet eens heeft gezegd tegen die jongen ga hulp halen. Ik denk dat hij gewoon oud was. ja. ja dat, dat Jochie denk, is wel het heel het erg uh, tegenwoordig gaat vergeten dat, ja. dat je gelijk, gelijk gaat. Precies, dat gaat gewoon helemaal aan. Dat is wel duidelijk. Ja. Goed, ik had het net over uh, oude mensen. En oude mensen kunnen best hippe muziek maken. Oh. Een voorbeeld daarvan. Nee, niet een voorbeeld daarvan. Uh, waar had ik hem staan? Ik heb ze wel met elkaar gegooid. Ja, welke had hem al staan hier? Dit is hem. Uh... Oké? Okay. Ja? Yeah. Yeah. Start de film. Ja, kom, dat allemaal gestart, maar even... goed, maak je uit. Ik heb het over Ringo Starr. Hij 84. <laughs> Hij heeft een nieuw album uit. Even hey, eentje trouwens, sorry. Crooked Boy. I'm gonna need someone. Ik ben hier om, om voor te zorgen, dat valt wel mee, want als je de videoclub ziet, is het nog zeer quick. Hard to feel when you can't love. Hard to see when you've given up. Get lost like a big flag. van Beurt. Ah, de muziek is kut maar die, die teksten zijn diep, zeg! Jezus! Ringo Starr, 84, en dus is net I need someone! Dat zingt hij. En of Weet hij die... nog wat kan, dat is die vraag. Ja, dat, of je ja, het allemaal nog kan. Of ik het allemaal nog kan! Ja, dat blijkbaar. Het hele album is uh, wel grappig. Momenteel is een ander nummer populair. En daar luister ik naar en denk van... Oh, hier hoor je dat hij wel erg oud is. Maar dit is toch wel vol energie. En dat ja. vind ik toch grappig om te horen. En niet zo'n van Crooked Boy. Een beetje dus van uh, Gringo's. Daar. Leum. Leum. Ja, goed. Vanavond hebben we de dode herdenking natuurlijk. En uh, ja, het is wel wat bijzonder. Op uh, een van de kijk, ik, vaak op de internetsite, kijk ik even. En er stond een, uh, een arts, uh, Gili heet ze volgens mij. En die was toch wel heel kritisch op de verslaggeving van de Gazastrook momenteel in het nieuws. Dat ja. er eigenlijk niet zoveel meer voorbij komt. En volgens mij past het ook niet helemaal in het plaatje. Momenteel. Maar er is toch helemaal niks meer naar. Nee, er is ook helemaal er... geen nieuws. Helemaal niks te vinden in de zeg. Want Het is eigenlijk een beetje belachelijk. En nou goed, hier in Nederland snap ik ook wel. Want ja, we zijn even bezig met een andere afwikkeling. Er is momenteel heel veel uh, Joodse zaken waar we mee bezig zijn. Je hebt de Joodse raad en de dodenherdenking. En allerlei dingen, verhalen moeten verteld worden. Daar past het niet helemaal bij. Maar gisteren, gelukkig, was er wel weer wat aandacht voor de Gazastrook. Onder andere dit. De leefomstandigheden voor de inwoners van Gaza worden steeds slechter. Door de oorlog die nog steeds voortduurt. Er is honger, maar er is nog een ander groot probleem. Rottend afval. Ja, kijk, krijg zo. Het stinkt enorm. Het trekt insecten aan en ongedierte. En het vuil sijpelt in het grondwater. Het is er dus enorm ongezond. Wat zie ik daar nou? Nou, toch nog een hamastrijder. Sorry. Nee, de allerrechte om dat te doen. Nou goed, even... Maar goed, het is een bizar verhaal. En uh, ja, ja, hoe gaan we dit een godsend oplossen? En ja, er werd nog zelf bij Frans... Uh, Frans bij Femke Hosma nog op aangedrongen. Maak de verbinding nou, hè. Maak de verbinding tussen... Joden en de Palestijnen, dat alle twee nu leiden. Maar Halsma wil zich eigenlijk helemaal concentreren op... Uh, Tweede Wereldoorlog? Tweede Wereldoorlog. Oh. Dus, ik weet niet of het slim is, maar misschien... Nee. Ja, uh, ja, we hadden het juist helemaal open gegooid namelijk. Ja, dat ja. was juist vroeger. Uh, ja. Dat zeiden overal op de wereld uh, gebeuren dingen... en uh, het mag nooit meer gebeuren, maar het gebeurt gewoon. Ja, zeker. Dat is het nare gewoon. Want we ja. hadden nog een stukje geschiedenis staan trouwens. Over, ja, over, over, ja, want ja. het was wel zo dat de allereerste dodenherdenking was dus in 19... 46, eerste nationale ik op de Dam. Ja. Tien jaar later pas was de onthulling van het nationale monument... door toen de tijd. Ik denk, hoe heeft het er dan in Hemelsdam uitgezien dan voor die tijd? Zo'n hele lege dam zonder monument. Je bent bijna niet voor te stellen. Nee. Ja. Het is ooit opgezet. Het is wat een particulier uh, initiatief was. Het begon bij het Olympisch Stadion in uh, 1945 op 31 augustus. Het was op de verjaardag van Wilhelmina... Ah. En uiteindelijk was het alleen maar voor de Tweede Wereldoorlog bedoeld. En later, in 1961, werd het ruimer opgezet. Het was sinds de Tweede Wereldoorlog alle slachtoffers werden herdenkt. Het is eigenlijk ontstaan bij Jan uh, Drop. Die had namelijk... Zijn vader was overleden uh, in de Tweede Wereldoorlog... en ook nog een neef, geloof ik. die heeft het opgezet en uiteindelijk is het uh, uitgegroeid tot wat het nu is. Het maf is dat het uiteindelijk is verschoven is van de middag naar de avond. Het was vroeger om vier uur middags. Maar uh, tot met 1988... En toen bleek dat het langzaam toch minder interessant werd. Want mensen namen er niet meer vrij voor. En toen dachten we, we verschuiven het naar de avond. En toen werd het acht uur s'avonds. avonds. Maar was toen eigenlijk uh, dat die twee minuten stilte, was die dan ook z'n middags? Ik denk dat dan waarschijnlijk de werkgevers geprotesteerd hebben. Omdat mensen dan twee minuten niet werken. Zoiets denk ik. Ja, ja ik ja, heb het, geen idee. Ik, moet, ik heb het wel meegemaakt, maar waarschijnlijk niet zo bewust. Want ik kan me nog herinneren dat ik s'avonds laat wel echt nog voor de... Nou, s'avonds laat, maar om acht uur wel voor de televisie Ja, we waren, het was altijd om acht uur. Want ik herinner me nog wat mijn wat dat mijn zus toen op de gang... toen hadden wij nog een telefoon op de gang... Yeah. met een snoer... Yeah. maar dat hij zat te bellen ondertussen... en dat mijn vader echt pissig was. Van, ben je helemaal nou gek geworden? Ja. Twee ja, maar... minuten. Dus, dus de, de officiële herdenking om acht uur s'avonds... is wel altijd geweest voor mijn gevoel... Maar dat ze dan uh, dat toen het s middags hadden, dat is wel bijzonder. Ja, nee, ik, ik wist het ook niet. Ik, mijn herinnering gaat ook allemaal even 88. terug naar... 88. 88. Uh, ik heb er geen actieve herinnering aan. Nee. Jij? precies. Doe die nee. Gooi die tekst er nog maar ja. Dat is wel een goed idee. Goed, even de laatste plaatjes voor uh, 10 uur van de sluitbal weer af. Eerst Gorillas. Ja, die getekende groep weet je wel. New Gold met thema pala. Ik hoor uh, De Nieuwe Wereld. De titolaar hoor ik hierin. Oh, ja. Yeah. Ja. <laughs> But in the magic pretty Watch out from the coast, Paul Revere We all play a part in the devil's chair Run to the hills, cause the, the new end new is near Yo, a desolate city where it hurts to smile Ran into the river since it's been a while I'm raining in a rando, she's a social scandal Give ourselves a handle when it's too much to bear Boys ready to marry, like Sean. He's a writer, took on a dare. Now he's singing like a birdie, pulling on his hair. Trending on Twitter's what some of us live for. Ranch still skipping out, fucking revolving door. All of this a joke? Polish sure or bullshit? He's coming. Maybe I'm a matador. What are we living for? Are we all losing our minds? Because life got in the way. They will be here just in time. You're a Het geluid van de gorillas. Nee, van Thema Impala. en We Samen met de gorillas en New Gold. Heb je alweer goud gevonden? Nee, deze week nog niet. Ja, dat zeg ik altijd als ik weer de kringelwinkel langs ga en uh, iets gevonden heb. Ja, het bijzondere, het is vandaag ook 30 precies 30 jaar geleden dat uh, Rabin van Israël in Yasser Arafat een overeenkomst tekende. Uh, de parameters van het beperkt Palestijns bestuur werden vastgelegd. En uh, dat was mooi. Maar uiteindelijk kon uh, ja, de Palestijnen... Uh, konden daar niet aan, uh, ja, het niet aan toeleveren. Ze konden niet het naleven van het contract. En uiteindelijk kwam Hamas aan de macht. En toen werd het allemaal vernietigd. En ja, Hamas is toch wat... Nee, uh, wat rigoureuzer in het, ja, die is er al vernietigd. Dus toen. Al die parameters, alles wat we afgesproken hadden, uh, was vernietigd. Dus toen werd dat allemaal weer niks. Het was mm. zo dichtbij! Ja, daarvan. helaas. helaas. Ja. Nou, ik, ik, zat al, ik had wel een ander bericht, maar ik denk. programma op 5 mei, dat is morgen. Ja. Er is, uh, in het centrum is er uh, springkussens en stopkrijten. Maar er is ook om tussen 11 en half 2 uh, kan je een rondrit maken in een uh, oud militair voertuig. De hele kleine kinderen moeten wel worden begeleid door een volwassene okay. En er is een bevrijdingsbingo. En die is helaas dus niet in de krocht vanwege de verbouwing. Dus die is nu in racecafé Rabbel. En het is tussen half twee en kwart over vier. Maar uh, je kan wel een gratis toegang, toegangskaart je regelen. Uh, tussen tien en twaalf uur telefonisch reserveren. Maar ik zie helaas al... 1 mei is al voorbij, dus uh, je kan je niet meer daarvoor opgeven. Mark laat zijn er de kaarten te kopen. Ja, misschien. <laughs> maar de Belbus rijdt wel gratis voor de bingo. Dus mocht je gebruik maken van de Belbus, kun je dat gelijk melden bij de reservering. Maar je kan hem waarschijnlijk ook wel apart even bellen. Ja. Misschien wil je sowieso graag even naar het dorp op 5 mei. Blijkt me wel. Altijd leuk maar en hang de vlag wel. uit, hè? Ja, Zonder zeker. wimpel. Ja. En naast ons ondergang moet hij inderdaad Oeh, die van mij heeft ook een tijdje een donker gang. Oh, dat was niet helemaal oh. de bedoeling. Ja, dat is echt ja. uh, niet de bedoeling. Goed, ik wil zeggen, maak een, uh, ja, vanavond uh, een goede herdenking. En morgen een mooie dag van. Ja, verrijdingspoppen. Ja, verrijdingspoppen, uh, maak oh. er. Close Fijn weekend. Fijn weekend, hoi. Fijn weekend. hoi.